Van 10 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Koeners wil dat Turkije er alles aan doet om verdere verdeeldheid in het land te voorkomen. Hij brak een reis door Zuid-Amerika af om in Brussel met zijn Europese collega's te praten over de mislukte staatsgreep in Turkije. De Amerikaanse minister Kerry is ook bij het overleg. Koenders zegt dat er niet massaal Turken gestraft moeten worden voor hun mogelijke betrokkenheid bij de staatsgreep. Het is volgens hem belangrijk dat mensen in het land bij elkaar komen. President Erdogan liet na de koepoging duizenden mensen arresteren. De politie heeft bij invallen in Noord-Nederland vier mensen aangehouden. Twee mannen uit Drachten en een man en een vrouw uit Assen. Ze worden verdacht van drugshandel en witwassen. De invallen waren op verschillende plekken in Friesland, Groningen en Drenthe. De politie was op zoek naar hennep, geld en administratie. Op diverse plekken zijn nog invallen aan de gang. Later op de dag maakt de politie meer details bekend. Schiphol is het tweede luchtvaartknooppunt ter wereld. Na Frankfurt aan Main heeft Schiphol de meeste directe vluchten per week, ruim 4600. Luchthaven Charles de Gaulle bij Parijs staat op de derde plaats. De cijfers komen van de Stichting Economisch Onderzoek. Schiphol verwerkte in de eerste helft van het jaar bijna 30 miljoen passagiers, 10% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Terreurgroep IS heeft het testament gepubliceerd van een van de aanslagplegers in Brussel in maart. Khalid Al-Bakrawi, die zich opbliest bij metrostation Maalbeek, schrijft in het testament over zijn afkeer van de Westerse maatschappij. Zo hebben landen in het Westen volgens hem geen respect meer voor vrouwen. Als voorbeeld noemt hij de shampoo-reclames van naakte vrouwen op elke hoek van de straat. Verder haalt Bakraoui uit naar zaken als prostitutie en het homohuwelijk. Het weer veel zon en het wordt 22 tot 27 graden. Morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Herbert de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Arnhem staat bij Knopendwaterberg Waterberg 3 kilometer file. Op de N403 Loenen-Hilversum is de brug in beide richtingen dicht... tussen Loenen en Oud-Loosdrecht door technische problemen. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd optician en contactlens specialist is voor u de zorg voor uw ogen.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 State's spread Oh, oh, oh! Don't hide it. No hesitation, love she gets a bit wounds She of all the pain and fights the decor. She empties all the tip jars; it won't get back what she lost. She lifts her head. I'm just some cloud of smoke. She doesn't have to look back to know where she's gotta go. No, you don't have to wear your best fake smile. Don't have to stand there and burn inside.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 zover. De grote Haarlem 105 haringtest staat op het punt van beginnen. Ik sta op uh, veilig afstand, maar uh, Rudy klaar. En jij lucht, staat er bovenop, jongen, Lucht, dat is niet te doen. Ongelooflijk. je haringen bij elkaar te liggen al een aantal uur. Heeft dat ook uh, invloed op de smaak, of valt dat wel mee? Ja, dan, uh, dan krijg je extra, extra aroma mee. Dus dat, uh, okay. dat, uh, dat was nou, dat, is, dat is dan positief. koor, Waar rare termen voorbij komen, zoals glibberen en daar proef lekker in de mond. Maar het gaat over haring. <laughs> ja, dus oké. Okay, nee, de Als je er langs wordt komen, dan weet je waar het over gaat.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 We ja, gaan vandaag, vandaag ook vooral wet op de smaak uit dat is het belangrijkste. En hoe, die, hoe de bite is, ligt die glibberig in je mond, ja, daar ga je al. Ja, ja, ja haringen, voor de duidelijkheid. haring heeft dus ook mondgevoel. Wat, wat zei je? haring heeft dus ook mondgevoel. Ja, precies. Ja. En uh, jij, jij bent een kenner, blijkbaar uh, Is het net als met wijn, spuug je het ook uit en uh? Of... Gadverdamme. Melvin. een bakje voor me? Nee, maar uh, ik had van de week ergens... Lekker spoelen. Ik had ergens een hele uh, slijmerige uh, smerige haai gehaald. Dus dat moet hij dus niet zijn. Het moet wel lekker stevig zijn, lekker smaakvol. En uh, we hebben over omkopingen gesproken. We hadden, we hadden een, uh, een vistent die ging hem helemaal mooi inpakken. Helemaal met extra veel versieringen omheen. Dus ze zijn wel een beetje bezig om je te invoeren, Maar dat kan dus niet. Het heeft totaal geen zin. Dus wij gaan uh, binnen nu in een paar minuten weten wij welke van de uh, vis-tenten uh, aan de boulevard de beste haaien. hebben. Oké, okay, nou laten we beginnen met één. Wij weten dus niet van wie die is. Uh, nou man, pak, uh, pak een stukje. En dan gaan ze met een vorkje uh, erin. Uh, eerste mening Bas, uh, ziet hij er lekker uit? In ieder geval ruikt lekker? Er, hij lekker? Hij uh... nou, ziet er wel redelijk uit. <lacht> redelijk? Ja.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 Change your number You said I need that door Now you're just somebody that I used to know Somebody I used to know Somebody that I used to know Somebody I used to know Somebody that I used to know And Kachi and Kim Brown Somebody that I used to know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 Ik vind deze wel lekkerder. Ik vind deze wel lekkers, ja. Maar, maar dat komt misschien omdat hij het minst naar haring smaakt. <laughs> denk jij dat... We twijfelden over die vorige... Uh, of het echt een Hollandse Nieuwe was. En wat denk, jij, wat denk je hiervan? Nou, ik weet niet wat het, hoe een Hollandse nieuw moet smaken... maar volgens mij heeft deze in een palingvat gezeten. Of in ieder geval tegen een paling aangeschuurd. Fred denkt dat dit een Hollandse nieuw is. Daan denk dat het in een palingvat heeft gezeten. Roy, wat is jouw mening over deze haring?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 Nou dan, ziet er goed uit. Lijkt meer verpaling, hè? Ja, precies. Hij ziet er een beetje pips uit. <laughs> nou ja, de, de, de kleur is een beetje... Het gaat een beetje naar roze. Het gaat een beetje naar... Een beetje, beetje schrik-effect, ja. Maar jij zit natuurlijk naar... Uh, ja, naar goede argumenten te vissen.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 Mm. Nou, bedankt voor deze mededeling. Nee. Oh, wat een. Nou, dit e het is dat het radio is, ja. maar dit ziet iedereen... Ja, die haring gaat het hele zaak door, nee, Nou, de, de twee heren hier die hebben een veel sterkere mening, maar ik vond, het niet zo, ik vond het niet zo vervelend. Ik bedoel, zij gaan bijna over de nek, maar... Bas, wat was er nou zo erg aan? En dan wordt hier gewoon haring uitgespuurd. Dat is ook niet de, de vet, maar het er ook naar. Maar. Nou, dan gaan we naar Fred. Fred, ja, jij bent er nog mee bezig. Ik zie er bijna de tranen in je ogen springen.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 So full of love, it just comes spilling out. It's uncomfortable to see. I give it away so easily. But if I had someone, I would do anything.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 En dan gaan we even naar het weer. En daarvoor hebben we Rudy ja, op het strand. Ja. Ik zit hier op het strand. En iedereen kijkt mij aan van wat de fuck doet die de biel nou weer daar met die En dat mokken. zou ik ook bellen, want je zit er ook best wel apart bij, hè. Je. je zit er eerlijk bij. Gewoon lekker lekker een steltje op het strand. Heerlijk zo. Uh, het weer, ja, uh, winderig vooral. Weinig, uh, weinig zon te zien. Vandaag, maar qua temperatuur de is het wel aangenaam. En het water schijnt dus helemaal niet zo koud te zijn. Dat betekent dat er regelmatig mensen met hun voeten het water niet stappen. Dus dat valt wel mee. Morgen is het gelukkig. Uh, Iets Beter met iets meer zonde. Dus dat is wel positief, dus ik kan zeggen: kom lekker langs bij ons. Ja, heb je al een verbrande duizel kunnen zien? Een verbrande duizel? Nee, die zit allemaal in kuilen. Dat oh, ja. ik het niet. Nou, zoek, zoek jij nog even verder aan? Ja. <laughs> Dirty secrets that I keep. Does he know it's killing me? He knows, he knows, he knows. Another's hands have touched my skin. I won't tell him where I've been. He knows, he knows, he knows. It's me apart. I'm She's slipping away. Am I just hanging on to all the words she yeah. used to say? The pictures on I'm her phone. She's not coming phone. home. I know what you did last summer. Just like to me, there's no work. I know what you did last summer. Tell me where you been. I know what you did last summer. Look me in the eyes, my love. I know what you did last summer. Tell me where you've been. I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. I know, no, no. let go. I know. When she looks me in the eyes, it don't seem as bright no more, no more. I know. But she loved me up with time. What I promised her that night, 'cause my heart knows today. It's me apart. She's the one. I'm just hanging on to all the words she used to say The picture's on the phone She's not coming home Oh, no, no, no, oh, yeah I know what you did last summer Just like to me, there's no harm. No one, no one, no no knows. Can't, can't, oh can't seem to let you go. Can't seem to keep it you close. Kiss seem to let you go. Kiss seem to keep you close. You know I didn't mean it though. Tell me where you've been lately. Tell me where you've been lately. Just hold me close. Tell me where you've been lately. Tell me where you've been lately. Yeah. Don't, don't, don't, let me go. I can't you close. Kiss seem to let you go. I didn't I you didn't mean it though. You didn't mean it though. Go, you know you know. I know what you did last summer. Just like to me, there's no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 Ik ga verder. De nummer drie die was. Uh, even goed kijken. Die, uh, was uh, Kran. Kran Zuid. Die zit uh, met het begin van, het, uh, van Zandvoort Zuid als het ware. En zij hadden een 6,7. Ze scoren lichtelijk meer dan, uh, dan Fishamore. En op nummer twee. Die zit hier. Uh, Vlakbij de haven van Zandvoort. Boven het strand. Juttersmuseum Museum het Holland. Casino voor de deur. Het uh, ja, die, die, de vis van hun was wel echt lekker. 7,1 voor de Haring. En de nummer 1, die zit voor het Beach Hotel. Een 8,4 voor de Zemermin. Oké, okay, de Zemermin. En dan gaan we naar de nummer. Dat was de nummer 1. Oh, dat was de nummer 1. De Zemermin. Oh, oké. Okay. Nou, uh, de Zemermin, van harte gefeliciteerd. Moeten nog mensen bellen? Sterker nog, de Zemermin hangt aan de lijn. Goedemiddag. Hallo? Goedemiddag. Ja, is, is het nog een verrassing?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 Uh, ...partij uitzoeken met je leverancier aan of samen Weet je, het is, het is niet zomaar dat je een emmertje haalt bij grote groothandel... ...en, en uh, dat je er dan bent. Je moet echt een... Uh, dus, dus, dus zit er zit een stukje zorg aan. Uh, ik heb uh, een, uh, gelukkig een, een fijne groep medewerkers... Uh, ...die heel behaardig zijn in het haring schoonmaken. Dus ja, dat uh, alles bij elkaar het hoop te geven... ...liefde in je werk stoppen en dan kom je naar heel in.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 Misschien vinden jullie dat we 17 september op een zaterdag ook een keer wat te Wij gaan eens even kijken of we. zijn. We gaan eens even kijken of iemand uh, na al deze haringen daar uh, daar in heeft. Maar dat gaat goed komen. Heel erg bedankt en succes vandaag, want het zal nu Dank wel storm gaan lopen. Yo. The cash we can blow Whoa. Shots of patrol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 geld, tot aan uh, een reddingsboei hadden toevallig gevonden, die van een boot was afgewaaid. Want dat redden hadden... was niet helemaal goed gegaan, denk nou, ik. Ik denk het ook niet, maar er was in ieder geval storm en toen kwam juist van alles op het strand. Uh... Ja. En we hebben ook een keertje heel veel bad eentjes uh, op, uh, op het strand gekregen, was er een pellet met bad eentjes uh, <lacht> opgewaaid. En heb je nog iets, uh, nog een bijzondere herinnering thuis liggen, een echte trofee van dat strandjutten? Nee, nee. Dat niet, maar daarvoor hebben we toch het Museum als je gaat kijken. Uh, naar spullen die gevonden zijn op het strand. Ja, Haarlem 105 gaat daar morgenmiddag langs. Uh, maar vanochtend, toen we hier aankwamen en begonnen met de uitzendingen vanaf het strand van Zandvoort, zag Bas voor de Schuit, een strandjutter in actie. En die dachten daar red ik achteraan met zijn opname En die, uh, ja, die vroeg natuurlijk het hem van het leven. Ik sta hier op het, uh, op het strand met pier, uh, pierbatje het maakt enorm En ik sta naast uh, Evert uh, Tilburg. Evert, uh, jij bent uh, strandjutter. Nou ja. ja, ik loop hier... Uh... Een beetje te zoeken met mijn metaaldetector. Echte jutter, die ben ik niet. Wat wel een echte jutter is dan? Nou, die heeft zand voor hetzelfde als het goed is. Die jut, die jut, dat is anders dan wat jij nu doet, want ik moet ook strandjutter met een metaaldetector. Ja, dan, ja, ja je mag het doen wat je wil. <laughs> waar, waar, waar ben je nou, eh, nou op zoek? Zijn in ieder geval naar metaal. Maar... Nou, het enige wat ik echt eigenlijk nog leuk vind om te vinden, dat is uh, goud of zilver.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 Maar die is waarschijnlijk toch wel van de mens geweest of zo. Maar die was wel, uh, wel heel erg oud. Dus uh, ja, ik, ik heb de politie nog wel gebeld. Maar die hadden zoiets van, nou ja, dat is misschien weer een zo. Maar is een nou, dat was wel raar om te vinden. Ja. Nou, even het succes vandaag. Ja, bedankt. En bedankt. Oké. Okay. Nou, ja, vanaf het uh, winden ergens Zandvoort <laughs> dat is dit best van de schuif van Ik vind dit is Haarlem. 105.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 En bovendien, je wat trouwigheid in de liefde. Hou toch op met je geklaagd, bij een andere zou het erger kunnen zijn. Op de grote kracht zag je het je lopen. Ik zei hallo, je gaf me van dat erg. En je was ineens verdwenen in de menigte van Kerplijn. Was je impulsief met je conclusie? Daarom twijfel ik dat jij ooit gelukkig zou zijn zonder mij. Met een athé de rit van dien, daarom twijfel ik dat jij. gelukkig zal zijn zonder mij. oh oh oh ja. Oh, oh, yeah. Zet je radio in het veld zon zee. en heel veel zomerhit. Wat? Dit is Diabem Zandvoort. Met een zetje van zon.